4 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Extra miljardensteun aan Griekenland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat na afloop van de eerste dag van de Eurotop in Brussel.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 De politie in Rio de Janeiro heeft in een sloppenwijk acht drugsdealers gedood. De politie viel de favela binnen op zoek naar wapens en drugsdealers. Op twee verschillende plekken ontstonden vuurgevechten die uren duurden. Eén bewoner kwam per ongeluk in de vuurlinie terecht en raakte gewond. Met de actie wil de politie Rio veiliger maken met het oog op twee grote sportevenementen. Brazilië organiseert in 2014 het WK voetbal en 2016 de Olympische Spelen. In de Amerikaanse staat Wisconsin is een predikant van de methodistische kerk 20 dagen geschorst omdat ze de mis heeft opgedragen tijdens een bruiloft van twee vrouwen. Een kerkjury had haar ook uit het ambt kunnen zetten, maar wilde zover niet gaan. De vrouw was ook aangeklaagd omdat ze homoseksueel zou zijn, maar daarvoor is ze niet veroordeeld omdat ze weigerde antwoord te geven op de vraag of ze seks heeft met haar vriendin. President Obama prees gisteravond de wetgevers in New York... die de mogelijkheid voor invoering van het homohuwelijk onderzoeken. Hij zei dat homostellen gelijke rechten moeten hebben. Maar Obama ging zoals verwacht niet zo ver dat hij letterlijk zijn steun uitsprak aan het homohuwelijk. Het weer, buien, in de middag wordt het in het westen droog... en breekt de zon door. In het oosten blijft het buien en is er ook kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Goedenacht. Ja, ik zit even te kijken, maar bijna alle vragen zijn beantwoord. Ik weet alleen nog niet waarom de kat van Hans altijd op een plastic tasje koudt. Er zijn meer katten die dat doen, op plastic kouwen. Waarom doen ze dat? 0800-1121. En Jo, die ik net aan de telefoon had, die wil graag weten... waarom wenkbrauwen en wimpers niet zo, ja, niet zo snel groeien of niet groeien. Of in ieder geval dat ze niet naar de kapper hoeven voor de wenkbrauwen en de wimpers. Maar wel iedere vijf weken voor de gewone haar. 0800 1121 als je er iets uh, zinnigs over kunt zeggen. Je kunt ook twitteren via apenstaartje-nachtzuster. Mailen kan ook altijd, hè. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En er loopt een chat mee met dit programma. Dus, yo, ga even naar www.nachtzuster.net. En dan kun je mee chatten ook. Met uh, alle mensen die zich uh, daar op dit moment bevinden en uh, praten tijdens en over het programma. Maar bellen is altijd het leukst, want dan kan ik je spreken... over wenkbrauwen en wimpers of over kouwende katten. En dan uh, niet meer, denk ik, over de champions. Die vraag is wel beantwoord. Het is nu wel duidelijk. die groeien dus in het donker. En dan zie je ze niet. Je kunt bellen naar 0800-1121. Ook met nieuwe vragen, hè? Ik had het je nog niet gezegd.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 Als je zwijgt dan horen ze je niet Dus hou je adem nu maar in en stiep niet Wat is er over dat ons bindt? Want wat er is verwaait de wind Het heeft geen zin meer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 Ik ga dansen en in het donker. Marleen, goeienacht. Aria Astrid. Hallo. Ik hoor de veugelkunst wat tuteren. Wat hoor je tuteren? De veugelkunst. De vogeltjes zijn aan tuteren. <gif> je moet wel Nederlands tegen me praten. Want het is allemaal ingewikkeld genoeg. Het is, jo, dit is 8 over <gif> <gif> Het gaat toch even over die nachtspiegel. Ik hoorde die manier over Narcissus... en dat hij verliefd wordt als hij zijn beeld ziet in het water. Hè? Ja. Maar als oud-verpleegkundige... Weet ik dat het gewoon gepolijst metaal is. Ja. Die oude steken of poos. En ja, nacht. Ja, vaak als mensen niet meer uit hun bed uh, kunnen of willen. dan uh, krijg je s'nachts een uh, steek. of uh, zet je hem onder je bed en pas uh, je s'nachts uh, in die gepolijste metalen. Oh! Ja. Ja. Ja, maar, de, maar vroeger was dat natuurlijk niet altijd een metalen. Jawel hoor. Ja, altijd al? Ja, jawel hoor. Oh. Ja. Mm -hmm. Uh, nou ja, zo vroeg, ik weet niet hoe vroeg, stenen tijdperk bedoel je? Ja, toen nog niet. Van steen. Ja, precies. Nou ja, maar vroeger waren ze ook nog wel van aardewerk, heb ik al begrepen. Heb ik ja, me wijs steen. laten maken. Nou, ja. Ja. En ik heb een vraagje ja. uh, over het haar knippen, toevallig. Ja. Uh, als ik mijn pony knip bijvoorbeeld... Doe je dat groeit... zelf, Marleen? Jawel hoor, ik hak er gewoon wat. Het krult tussen... Uh, Zo'n Playmobil. Oh nee, oh, het krult. Dan heb je geen Playmobil-kapsel. Nee. Ja. <laughs> uh, dat het dan zo snel groeit. Maar volgens mij komt het gewoon uit die foliekels op je hoofd. Daar groeit het. En, en niet, niet uh, van onderen, als je begrijpt wat ik bedoel, aan de punten. Uh, ja. ja, sorry, je maakt Schrijf... me even in de war, maar je Schrijf... bedoelt het haar daadwerkelijk, dat het, ja? Ja, net of ja. het harde sneller groeit ja. als je het knipt. Ja. Maar het, het komt uit die foliekels op je hoofd, daar groeit het. Ja. Dus dat begrijp ik dus niet. En over die katten. Wacht even, Marleen, want wat is je vraag nou? Eh. Uh... Hoe dat nou eigenlijk zit, die follicles En waarom het uh, sneller groeit als je je haar steeds een stukje afknipt? Ja, ik geloof daar niks van. Volgens ik mij verbeeld je je dat gewoon. Nee. Ja. Nee, maar dat zeggen ze wel eens. Dan uh, groeit het uh, sneller. Ja, dat zeggen ze. Ja, maar dus ze zeggen, ze zeggen wel meer. Ja, ze zeggen jullie. <laughs> ja, ja maar, maar volgens mij is het... Want, want uh, ze zeggen ook dat je bij een babytje... dat je na een half jaar of een jaar al het haar eraf moet uh, knippen of scheren... En dat het dan voller en, en dikker terugkomt. Ja, maar, nou, is dat bedoel ik. Maar het komt uit je hoofdhuid. Ja, ik geloof er allemaal uit niet. Die van. Uit je voorlikkels. Ja. ja, dat bedoel ik. Ja. En over die katten die zo nieuwsgierig zijn en plastic kouwen. Ja. Net deed eentje het bij me in de kattengrint uh, toestandbak. Maar t, nieuwsgierigheid volgens mij, wat erin zit. Nee, je gaat niet... Marleen, ja, wat is er in je gevaren vannacht? Nou, je... wat, al 68 jaar in mijn vader. <laughs> nee, dat is niet waar. Ja, echt. Nee, want maar, ik bedoel, een kat koudt niet op een plastic zakje... uit nieuwsgierigheid wat erin zit. Ja, volgens mij wel. Want katten kouwen ook op lege plastic zakjes. Ja, nieuwsgierigheid. En het krakkelt lekker. Want ja. ze liggen ook wel eens op een plastic vuilniszak. vinden ze ook lekker. Ja. Maar weet je wat de uh, doods... Oorzaak is, de eerste doodsoorzaak van katten. Oh, toch niet dingen met plastic zakjes, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nieuwsgierigheid. Ja. Dus het is ook nieuwsgierigheid dat ze erop knabbelen. Maar, we, maar we, vallen ze in de rivier omdat ze nieuwsgierig zijn? Of vallen op ze van het onderzoek uit, Weg Wegoversteken, ja. noem maar op. Oh ja, gevaarlijk. Totale nieuwsgierigheid. Heb ik ook maar gehoord, hoor. Oh ja. En dus, dus... Uh, dat was... Die, die zoutkristallen in de zee, ja. Dat zijn opgeloste zoutkristallen. Ja. Ja ja, zoutkristallen in de zee zijn opgeloste zoutkristallen. Ja, ja. ja. In, de grond zitten. <laughs> in de grond zitten. Nou, Marleen, ik weet niet of er iets gaat komen op de ponyvraag. Want het is nee, een dus beetje een half... Nee, die pony is gewoon het haar knippen dat het dan voller ja. wordt, hè? Maar het is een beetje een halfslachtige vraag, vind ik het. Hoe kan ik het heel slachtig maken? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> ik hoef ook geen antwoord op te krijgen. Het maakt ook eigenlijk niet uit. Maakt ik vond het leuk uit. je weer even te spreken. Ah, jawel. Ik, dat uh, ik heb het gevoel dat we elkaar wel weer gaan spreken. <laughs> Verdamme, ik blijf... Ja, die adrenaline die krijg... Ja. ja, je komt ja, er niet ja. vanaf, hè. Hey, en weet iemand misschien... die herkenningsmelodie van... Uh, vrijdagnacht... van het... Uh, uh, nachtvluchten. Het ja. begint zo mooi. Maar ik weet niet uh, wat de titel daarvan is. Ik vind het zo mooi. Oh, dan ga ik heel even kijken of ik het bij de hand heb. hoor. Ja, dan moet ik eventjes... je dat doen? Moet ik even kijken in de computer bij. Even kijken bij het nacht. Moet, dan moet, ik... moet je niet vertellen, want dan moet ik even in het mapje van Nora. Oh, ja, doe ik. Ja. Oh, okay. Nora. Ik vind dat ook zo'n fijn programma. Dan moet ik even in... Maar ik weet niet of ik... Moet ik even in haar mapje inbreken? Oké. Okay. Kijken of ik, nacht... of ik het muziekje. Nachtvluchten. Wat zou het wachtwoord zijn van Nora? Denk je? Ik weet niet. Het wachtwoord. Ik denk dat het wachtwoord is vrijdagnacht. Nachtvluchten. Oh ja, ja. Vrijdagnacht is niet nacht. Nachtvluchten. Nee, is het ook niet. Met vluchten in het verleden natuurlijk. Um, als jij nou Nora Romanesco was, wat zou jij dan als wachtwoord van je mapje? Maar ik heb geen uh, computer, dus ik kan het ook niet opzoeken. Nee iets anders. Even kijken. Ja. Kijk nou, of het... dan ben je weer een engeltje als je het. Uh, Even zoeken. Zou het gewoon, zou ze gewoon, zou ze gewoon als wachtwoord Omroep Max hebben, denk je? Dat weet ik weet Oh, ik weet, het. weet je het. Ik denk dat ik het weet, want wij hebben natuurlijk één favoriete collega bij Omroep Max. Die zit nu, of volgens mij is hij weer bij mij ook een tijdje op Radio 5. Dat is Ron Brandstede. Dus kijk of ik in het mapje kan als ik Ron ja, Brandt de, de, ja hoor, het wachtwoord is er om Niet verder vertellen. Nee, ja, verder. en dan staat hier het muziekje. Dit, bedoel je dit? Anders moet je mijn code zeggen hoor. Ja, ja ik, <laughs> die, die man. Dit is radio 1. Ja. Ja. Max. Roger, Dit hè? Ja. Oh, ik krijg op mijn rechterarm kippenvel. Alleen op je rechterarm? Ja, dat is zo. Maar de, de, la, de, ik ga het niet vragen hoe dat komt. Oh. Het is dus mijn rechte dij en mijn rechterarm als Ach. ik op de roer <laughs> <laughs> Maar laat nou, dat me zitten hoor. Astrid. Ja, laten we het daar vooral niet over hebben. Nee, nee, nee. Ja, heel erg bedankt hè. En we, we moeten nog uitvinden wat dit is hè. Dat vind ik nou een goede vraag, Marleen. Dank je. Dat, nou, dat is dan toch eentje. Klinkt een beetje als toets Tielemans. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik ben bijna zeker. Ik ga naar de radio luisteren. Ja, dat is goed. Dag, Marleen. Dank je. Dag. dag. dag. En als je dit muziek, he, muziekje herkent... het is uh, de tune van Nachtsluchten... van de collega's van de Vrijdagnacht. Dus ik van, ah, dat, dat heet sowieso... Bel dan even naar uh, 0800-1121. Jan? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hey. Wat was je aan het doen? Hey. Ik uh, ben onderweg naar huis en ik, ik rijd langs Schiphol. En ik hoorde jou dat jij een vraag zocht. Ja. En dan vraag ik mij af, waarom hebben vliegtuigen verlichting? Uh, ja. Alles wordt er op radar gevolgd. Je hebt s'nachts dus in de lucht toch geen verlichting nodig. Um... ik kan me ook niet voorstellen dat ze er wat mee zien <laughs> um... dus ja misschien voor de vogels ja nou ik hoop het niet voor de vogels maar nee, het lijkt die me het toch ook in de lucht ja die, nou ja ze vliegen natuurlijk ook wel eens wat lager ja oké okay, maar ook als ze hoog vliegen hebben ze altijd verlichting aan ja voor wie niet voor andere vliegtuigen want dan wordt het allemaal op radar ze blijven ver bij elkaar weg Hmm. Dan vraag ik maar vraag. van Voor wie heb je dan de verlichting aan? Ja. Ik vind het mijn hart Wat ik maar vraag. En je, je rijdt er net langs, langs Schiphol? Ik rijd net langs Schiphol. En dan zag je er ja, ja, veel? Jou... Nee, niet zoveel. Oh. Ik, ik hoorde jou net vragen van, goh, dat is een vraag. dat is nee, ja. misschien wel een vraag voor jou. Ja. Nee, dat is een hartstikke goede vraag. Ja. Wat een goede, ja. Hmm. Ja, dus ja, waarom? Ja. Um, 0801121. Wanneer zat je voor het laatst in de vliegtuig, Jan? Oeh, vorig jaar. Nou, toen vakantie naar Egypte. Hoe, en hoe was het daar? Daar ja, was het heerlijk. Dat, dat was nog, toen was het nog rustig in Egypte. Toen, toen was het uh, nog rustig. Jaar, maar ja, een goede ja. tijd nog. En een beetje, be, beetje kamelen, piramides kijken. Beetje... Nee, gewoon. Gewoon lekker, heel burgerlijk, zo'n all-inclusive. En eigenlijk het park niet afgooid. Eerlijk waar. een hotel met zo zo'n aquapark. En gewoon lekker een weekje of twee weken helemaal niks doen. En, en uh, Jan, als je dan ja. naar het buffet ging, hè? Ja. Ging je dan twee keer of drie keer? Of schepte je meteen je bord zo vol dat er alles eraf viel onderweg naar de tafel? Juist, op zo'n hollands. Ja. Heel vol, lekker vol. <laughs> Ja, stel je voor dat het erna op is, hè? Ja, dat klinkt als een leuke vakantie. Ja, maar het was helemaal super, helemaal geweldig. Oh, gelukkig. Nou, ik ga eens kijken of ik antwoord op je vraag kan vinden. Is goed, ik, ik luister mee. Oké, okay, jij ja, bedankt, hè? Oké, okay, bedankt. Dag, Jan. Nou. Hoi. 0800-1121, ik zeg het gewoon nog maar eens een keer. Johan, goedenavond. Goedemorgen. Hallo. Die tune van uh, Nachtvluchten, ja. van Nora, ja. die hebben ze zelf gemaakt. Echt waar? Echt waar. Vraag maar na. Oh, wat leuk. Een vriend van de familie die werkt bij KLM en die heeft die verkeerstoren uh, ingesproken. Ja. En de muziek, ja die hebben ze helemaal zelf gemaakt. Zo, wat knap zeg. Ja, vreselijk knap. Hele mooie muziek. Nou, dat, dat, dat, en het, uh, ik, ik moet van iemand zeggen, want ik zeg het klinkt een beetje als toet Thielemans. Ja. Maar ik krijg meteen om mijn oren natuurlijk op de chat, want het was een saxofoon en geen mondharmonica. Precies. Dus dat ik niet moest denken maar, dat het... Uh, maar, dit, maar het was sferisch, was het wel een beetje toets, vond ik. Ja, zonder meer. En het, de, de nacht die wordt zo mooi uitgebeeld. Ja? Ja, die zie je zo voor je. Ah, zo ze... gewoon, uh, ja. Ja. Ja, het nachtgebeuren, zie je. Het vliegen. Ja. Nou. Zelf gemaakt. Nou, hartstikke fijn. Dan zijn Graag we er gedaan. ook weer uit. Dankjewel, Johan. Graag gedaan. Oké, okay, hoi. 0800 1121 johannes nacht Ja, nacht Hallo. Hallo, eh... Uh... Ik zit al twee jaar met een, uh, met een vraag en dan vergeet ik het weer. En dat gaat over het programma uh, Postcode Loterij Miljoenenjacht. <laughs> ik vind het nu al dus, leuk. Dus uh, twee seizoenen wordt dat steeds uh, uitgevonden in het voorjaar en in het najaar. Ja. Yeah. En dan uh, krijg je dus eerst, die, uh, het begint dus met die afvalrace van 500 uh, personen. Er blijft uiteindelijk één persoon over. Oh. En die moet dan uh, een keuze maken uit de nummers van de koffer. Hallo? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is allemaal nog vrij uh, te begrijpen. Daar gaat ongeveer een, een, een klein uur mee heen. Ja. En dan blijft er uh, uiteindelijk na de keuze van de koffer... blijft er nog 50 minuten zendtijd van het programma over. Ja. En dan krijg je dus dat al die koffers één voor één dus worden genoemd. Maar op het moment dat hij dus dat nummer bekend maakt van de, zijn keuze, dan zie je even dus de notaris in beeld. En dan gaat het eigenlijk beginnen. Nou vraag ik mij af, hoe kan degene die dus de thuiswinnaar bezoekt met de koffernummer uh, uh, wat dus gekozen is... hoe kan deze persoon in zo'n korte tijd ergens in Nederland aan de deur bellen? Want als hij ergens vanuit het centrum van Nederland vertrekt... dan heb je toch wel minstens midden in de nacht, heb je, want dat is 11 uur hast, heb ja. je al anderhalf, twee uur nodig om ergens te komen. Staat er niet gewoon een helikopter voor de deur? Nee. Oh. Nee, dat gaat niet met een helikopter, want helikopters oh. uh, die mogen niet vliegen s'nachts. Nee. Er zijn maar vier, vier helikopters in Nederland die s'nachts mogen vliegen en die zijn van de ambulancedienst. Oh ja. En dat is sinds kort, pas zes maanden. En dat vraag ik me af, in de winter met, met ijzel en sneeuw, hoe kan iemand vanuit het centrum van Nederland... Uh, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg zijn of in het uiterste noorden van Groningen of Friesland? Maar Johannes... Ja. Dan is toch gewoon, alle, ik, ik kijk het nooit, dus ik weet niet zo goed hoe het nou precies in zijn werk gaat. Maar dan is toch gewoon alles van tevoren opgenomen? Ik vraag mij af, wat is er van tevoren opgenomen ja. en wat is live? Want die persoon die bezocht wordt thuis, ja. dat is werkelijk live. Is dat live? Dat is live, want dat kun je dus zien, omdat die persoon dus ook in beeld komt op hetzelfde moment dat de uitzending plaatsvindt. Oh ja. En dus dat gedeelte is live. Maar er zit dus een enorme. Maar is er uh, dan ook wel eens iemand niet thuis? Dat is één keer voorgekomen, ja. Oh. Eén keer maar. Maar uh, waar ik mij dus uh, over afvraag. Als daar zo'n hele lange pauze in uh, gelast wordt. Wat doen ze met al die 500 uh, mensen die in de zaal zitten? Moeten die uren zitten wachten? Ja. Want. Kijk, als dat, van tevoren, dat eerste deel van tevoren wordt opgenomen... Ja. oké, okay, maar wat gaan die mensen dan in al die tijd doen? Want je moet toch wel minstens, minstens twee uur ertussen gooien... om die auto de gelegenheid te geven ter plaatse te komen. Maar is er... Het ja, is onhandig dat ik het nooit kijk. Maar is er communicatie dan met, de, met, met op, op de, de plaats waar je bent, zeg maar... Er wordt heen en weer gesproken. Ja, want uh, als we eenmaal binnenkomen ja. met het camerateam ja. en die prijs uh, aan die personen wordt uitgereikt in de huiskamers... Ja. dat wordt ook live uitgezonden. Dat, en het publiek in de studio kan dat ook weer zien op, een, op het grote scherm. Ja, Daar geloof ik niks van. Ja, dus het publiek in de zaal is dus getuige... Van de uitreiking van de prijs aan de mensen thuis, die ja. dus ook gewonnen hebben. Ja, maar, uh, dus zelfs als je het opneemt, dan moeten die mensen nog twee uur wachten. In de zaal, ja. Ja, ja en dat is in ook het minim ergste minimaal. Geval. Want als het ijzelt en sneeuwt, zoals in de, in de uitzendingen die nog in de winter plaatsvinden, januari en zo. Dan mag je er nog wel een uurtje bij rekenen. Ja, maar dan kan het ook nog, dan kan het ook nog zo zijn uh, dat er iemand wint in uh, Baren. Dan is het maar een kwartiertje. Ja, maar ik heb, ik heb het al gezien dat ze ergens in Zuid-Limburg waren. Ik heb gezien dat ze ergens in het uiterste noorden, Noordoosten waren. En uh, we dat nog niet even praten over een eventuele winnaar uh, op, de, op de eilanden van, van, van Texel. <laughs> En ze, komen, en, ze zijn, en ze zijn altijd stipt op tijd. Ik heb nog nooit meegemaakt dat uh, het moment van de prijsuitreiking uh, vertraagd was... omdat de auto nog niet was aangekomen. Het was altijd netjes op tijd. En het is altijd ook s'nachts. Dus het kan nooit met de helikopter gedaan zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat je een publiek van 500 mensen... dat zijn altijd 500 mensen die dus daar aan deelnemen in de zaal... Dat je die urenlang kan laten wachten. Dat ze dat van tevoren opnemen, dat begrijp ik, maar die uitreiking die is live. Oh, sorry Johannes, maar ik vind het zo mooi dat je met zoveel begeestering erover praat. Maar het is maar, maar uh, uh, even nog voor mij. Hoe weet je dat het moment van die uitreiking live is? Dat kun je dus zien, ja? omdat de persoon die dus de prijs in ontvangst neemt, ja. die familie... Ja, die zit televisie te kijken? Die zit televisie te kijken en die ziet zichzelf op, op het scherm. Echt waar? Reageert hij daar ook op? Ja. Oké. Okay. Want dat is het eerste wat, uh, wat degene dus ook zegt... of de televisie toevallig eens een keer niet aanstaat... omdat ze naar een, of naar een ander programma kijken. Ja, zeggen dan zeggen ze graag eens kijken. Eerst wordt dus de televisie wordt omgezet naar kanaal naar, uh, RTL4. <laughs> zodat ze ja. zichzelf kunnen zien ja. op het scherm. Nou, dan denk ik... Dan denk ik, Johannes... want ik heb, ik heb in mijn leven wel de nodige televisieopnames bijgewoond... En geloof me, ze laten rustig 500 mensen twee uur wachten hoor. Oeie, genade. Dat, de, nou weet ik niet of het echt twee uur duurt, maar ik... Minstens. Ik... er maar uit. Ze moeten vanuit... Uh... Ja, maar als ze nou wel naar Soest moeten, dan is het een... Uh, dan is, dan maar, heb je mazzel. De notaris die heeft dus een, een <laughs> persoon getrokken uit het bestand van de loterij... En dat is, uh, wel, dan is het weer in, bijvoorbeeld in zuid vlaanderen en dan is het in Zuid-Limburg of in Groningen of Friesland. Of in de kop van Noord-Holland. Ik heb ze al op allerlei plaatsen gezien. Ja, he, he. En in de winter moet je toch echt wel uh, twee uur minimaal gaan rekenen. Vanaf, vanaf het moment dat het bekendgemaakt wordt wie het is. Ja, stel je voor dat er een keer een verkeersopbreking is of dat ze het niet kunnen vinden... Dan, ja, dan zit je zo vier uur uh, met, met te wachten. de navigatie zal dat nog wel lukken. En verkeersomleidingen die zijn toch van tevoren bekend. Ja. Uh, zit, uh, dus daar kun je dus van tevoren rekening mee houden voordat je wegrijdt. En ik denk dat ze wegrijden vanaf uh, het kantoor Zoetermeer. Ik denk waar dat dus we... de notaris dus de trekking heeft gedaan van de, van de gelukkige persoon die de prijs in ontvangst neemt. Ja. Uh -huh. Dat was zoeteneer, reken maar uit. Gegaan, maar eens uh, naar, het, naar het puntje van Zuid-Limburg. Uh, Zuid ik geloof, je niet in een uur. Ja, ik geloof dat het probleem duidelijk is, Johannes. En we moeten dus iemand hebben die er een keer aanwezig is geweest. Nou, als het iedere keer 500 mensen zijn... Ja. dan moet er toch iemand die, moet, uh, die moet er een keer bij geweest zijn geweest geworden. En die moet even zeggen uh, uh, 0800 1121. Even hoe dat in zijn werk gaat. Ja, ik ben ja, wel ja. benieuwd. Johannes? Jawohl? Waarom kijk jij week in, week uit naar dat programma? Zit je gewoon te wachten? Is dat met Rick Brandstede die dan bij iemand langskomt? Nee, nee, nee. Uh, wie, kon, wie staat er dan ja, er voor je deur? Winston, waar staat mijn fiets? Dus ja. jij zit week in, week uit zit je te hopen dat Winston nou, voor is je maar deur staat? Nou, zes weken elke keer. Ja. Dus zes weken in het najaar. Oh. Uh, uh, vanaf september geloof ik, of oktober. En dan zes weken in het voorjaar. En, en, dan, en dan kijk je... In uh, deze periode, nu, is het dus allemaal weer gewoon rustig. Oh ja. Maar jij kijkt ze alle twaalf? Nee, ja, ik kijk ze meestal allemaal. En wa waarom dan? Nou, het is gewoon leuk over uh, hoe de mensen reageren. Ook uh, als ze dus uh, die gok moeten wagen met die, uh, met die koffernummers. Oh. Eh, de en de... soms uh, ja. hebben ze pech. En soms hebben ze geluk. Ik heb mensen gezien die gingen met uh, wat, wat moest, moest geloof ik iets van, van 10 euro uh, prijsgeld uitreiken. Oh, oh nee, dan ja. staat hij voor je deur. Dan heb je de, dan denk ja, je is daar staat. Dus, oh, wat verschrikkelijk. Dus hij moest die hele, die hele afstand rijden naar die persoon om 10 euro. Want de persoon in de studio had maar 10 euro gewonnen. Oh ja, maar dan, zit je, dan zit je in Zuid-Maastricht en dan komt er een team van de Postcode loterij En dan staat Winston Gastanovic staat voor je deur. En dan denk je: Ja. Ik ja heb, en dan ja, doe je ja. die envelop open, of whatever, waar het ook op staat. En dan die zie je staan 10 euro. Maar ik heb het ook meegemaakt dat ze voor de deur stonden. Ja. Bij een persoon. En die kreeg ze wat een half miljoen. Ja, dan klaag je niet. Nee. Dan moppen je niet over dat winstonder, fiets opeens onverwacht voor je deur staat. Ik denk dat er een persoon was uh, waar het wel heel goed te pas kwam. Want dat was namelijk een, uh, een buitenlandse jongen uit de Antillen <laughs> Met een hele arme familie. Die van zijn leven het geld niet bij elkaar zou kunnen krijgen om zijn familie te ondersteunen. En eventueel terug uh, gaan naar, de, naar Aruba. Ach. En die had haast een half miljoen. Ach, alsof ze hem uitgezocht hadden. Ja, God, alsof het toeval. niet helemaal eerlijk was gegaan. Nee, dat was dus een, een thuiswinnaar, dus, hè? dus ja. niet in de studio, maar een thuiswinnaar. Nee, ja, maar Johannes, zijn ze dan ook wel eens bij een thuiswinnaar die echt in een enorme villa één onder één kap met paarden in de tuin en, uh, en drie Porsches voor de deur, zijn ze daar ook wel eens geweest? Ik denk dat dat soort mensen niet meespeelt. Nou? Ik weet het niet. Ik weet niet of die mensen spelen in loterijen. Maar ik heb wel uh, mensen gezien dus die, laten we zeggen, wel ge, goed in de, de slappe was zaten. Oh, oké. Okay. Dat wel, hoor. Ja. Yeah, yeah. Ja. Maar uh, het zijn toch uh, ook vaak wel mensen die het echt wel heel goed kunnen gebruiken. Want dat... Meestal liggen de prijzen toch wel uh, boven de 100.000 Of rond de 100.000 gemiddeld genomen? Heh. Ach, wat sneu dan voor die mensen die een tientje krijgen. Ja. Ik vind het heel verdrietig. Maar er is vast wel iemand die weet hoe dit in elkaar zit. Ik, ik kijk het nooit. Ik heb alleen maar promotiefilmpjes gezien... Waar, waar mij dan opviel dat ze allemaal een gouden jas aan hadden. Ja. Ik dacht, waar koop je zo'n gouden jas? Maar, dat moet je aan, aan Gordon vragen. Ja, die weet dat soort dingen, hè? met lichtjes ja. erop. Ja. <laughs> dus ik, uh, maar er is vast wel iemand die er wel een beetje verstand van heeft... en die even belt naar 0800 1121. Dat moeten we toch voor je op kunnen lossen. Okay. Even nog vannacht. Ik, uh, ja. ik, ik dank je wel voor de prachtige vraag, Johannes. Ja, wat ik nog even wil zeggen over die vliegtuigverlichting. Ja. Ik zou niet graag een reis maken in een vliegtuig... Dat helemaal blind vliegt dus zonder verlichting aan de buitenkant. Oh, Laat ik het zo zeggen. Maar zouden ze daarom allemaal verlichting hebben, gewoon voor het gevoel van de veilig? Nee, maar er zijn genoeg uh, uh, bijna ongelukken, ja. doordat uh, het vliegtuig geen contact heeft, doordat één vliegtuig geen contact heeft met de, met de verkeersleiding. Ja. En dat er een bijna botsing ontstaat. Ja, je moet natuurlijk ook altijd nog een reserve, reserve, reserve voor ja, daar de is zekerheid. Het, het is dus ja. gewoon om, om elkaar te zien. En vliegtuigen moeten ook kunnen taxiën op de, op de grond. Uh, zonder dat er dus het gevaar loopt dat een ander vliegtuig er tegen aanknalt... die ook aan de taxi is, omdat het toevallig uh, heel slecht weer is. En het sticht bijna nul. Klinkt ook heel logisch allemaal. Ja, het is allemaal heel logisch. Ja, eigenlijk is alles heel logisch. Da okay. Dankjewel, Johannes. Oké. Okay, en bedankt voor, je, bedankt, bedankt voor je mooie postcode loterij Miljoenenjachtvragen. Ja, Johannes is het uh, helemaal mee eens. Zit er weer te wachten op nieuwe afleveringen. Als je weet hoe ze dat doen met die opnames, die uitzendingen... live, niet live, de reis daar naartoe... bel even 0800-1121. Gaan we echt de winnaars draaien. Dit is ABBA en the winner takes it all.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 To play, the winner takes it on. The loser standing small beside the victor.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 Winner takes it all van Abba. Greetje, goeienacht. Goeienacht Astrid. Dat Hallo. Een Hi. Ik heb een aanvulling op het uh, verhaal van de muziek die bij nachtvluchten hoort. Oh. En waarom ik dat weet, ik heb het van Nora zelf. Ook ik uh, was ontzettend enthousiast over die muziek, net wat die vorige mevrouw zei, echt kippenvel. Ja. Yeah. En toen heb ik gewoon op een gegeven ochtend de telefoon gepakt en toen heb ik Nora aan de telefoon gekregen. Ja. Yeah. En die vertelt het volgende verhaal... Uh, de muziek is gemaakt. Ze zegt, we werken nou samen met een reclamebureau. En die verzorgt de muziek. En haar broer is gezagvoerder bij de KLM. En toen hebben ze met elkaar afgesproken van... kunnen we niet iets, iets uh, met elkaar combineren? En zo is dat muziekje tot stand gekomen. Oh, wat leuk. Ja. En wat handig uh, als, je, als je broer gezagvoerder ja. is bij de KLM. Ja. ja, want het heeft ook inderdaad iets aparts. Dat muziekje ja. hoort uh, en dan die, die stem en... Uh, ja twee keer op straatrumoer maar nee, als je dan beter gaat luisteren en je weet dat dit erachter zit, ja. dan kan je het duidelijk horen. Dus, uh, maar ik dacht, ik vond het zo leuk omdat ik Nora dus zelf aan de telefoon heb gehad. Maar was dat in de uitzending of belde nee, je op een doordeweekse nee, door dag? Gewoon, uh, gewoon op een ochtend, uh, want het, het, het nachtvluchten, dat is altijd op vrijdag. Ik geloof dat ik een keer op een dinsdag of op een woensdagmorgen gebeld heb. <lacht> en toen was, uh, was op de redactie en uh, toen kreeg ik er zelf aan de telefoon. Nou, wat leuk. Wat leuk dat je ook dan zomaar op een doordeweekse dag even gaat bellen. Ja, ik dacht, waarom niet? Ja, heel leuk. Je moet gewoon ergens, als je wat te weten wil komen, moet je gewoon ergens beginnen. En, dat uh, is waar. En dat was eigenlijk heel snel, was dat raak. En dan heb je de halve wereld en een antwoord. <laughs> ja, dus, uh, dus dat is het verhaal van Nora. En uh, dus zo is het tot stand gekomen. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel, Geetje. Oké, okay, en succes met je programma, verder. Oké, okay, dank je. Dag. Dag. Peter. Ja, hi. Hi. Nou, ik, had, uh, ik, ik kreeg bijna een uh, appelflaute. Hoe, hoe lang kon die Johan over die vraag door blijven gaan? Ja, sorry, ik maar ik, heel... vond, ik vond het heel grappig. Ja, het was ook grappig, maar hoe kan iemand 15 minuten lang één vraag motiveren? Ja, het is, het is ook een kunst. Je moet ja. het kunnen, ja. ja. Het is heel simpel. Het is echt heel simpel. Ja, nou, het vertel. Vrijdags, het wordt vrijdags opgenomen. En zondag zit je zelf naar de televisie. Zie je zelf in de zaal zitten. En uh, Linda de Mol, die uh, stelt gewoon uh, een paar suggestieve vragen. Waarop iedereen natuurlijk ja of nee antwoordt. Terwijl ze ook sowieso nooit in dialoog gaat met de mensen die thuis zitten. Mm -hmm. En uh, meneer uh, Massini, of uh, zoals hij heet, die, die notaris. Yeah. Die krijg je dan ook op een schermpje te zien. Allemaal hartstikke gezellig hoor. Er komen duizend mensen. vijfhonderd mensen zijn uh, spelers. vijfhonderd mensen zijn introducees. Maar ben je er en, geweest, Peter? Ja, een paar weken geleden. En uh, was je introducee of speler? Ik was introducee. Oké, okay, dus je hebt in het publiek gezeten? Ja, ze, ja, en de speler zit dan naast je. Oh, oké. Okay. Gewoon uh, zij en zij. En uh, dat was de eerste uitzending. En die werd dus echt. Uh, dat heeft inderdaad 3,5 uur geduurd. Vrijdags, let yeah. wel op vrijdags. Dat er ging het een en ander mis. En toen die uh, meneer voor zijn eerste bieding moest gaan wel iedereen uh, roepen moest uh, verder gaan, doorgaan, doorgaan, dan riepen wij al uh, in koor stoppen, stoppen stop, want we wilden allemaal naar huis toe. <rijfie> <rijfie> zo lang duurde dat. Ja, maar dat uh, is vaak zo hoor met televisieopnamen dat kan maar duren joh. Oh. Ja, het was, het was wel heel mooi geregeld hoor, want daar ja. uh, moet ik niks van zeggen. Het was een uh, prachtig buffet wat ze daar hadden, er waren een paar entertainers die er rondliepen om de mensen rustig te houden. <rijfie> entertainers ja, om je, ja, je rustig te houden, ja. Ja, ja, goed, er komen ja. toch duizend mensen uh, ja. in. En uh, ja, ik moet wel zeggen, petje af, dat hebben ze leuk gedaan. Ja. Het wordt gewoon vrijdags opgenomen. Maar goed, ik heb. Ik, ik, want ik ben. Ik, ik kijk het programma nooit nogmaals. Dus dat is een beetje, een beetje on, uh, onhandig. Maar ja. hoe werkt het nou? Dus je, je komt binnen. Je komt binnen ja. en dan krijg je eerst wat te eten. En dan ja. wordt er verschillende kleuren uitgedeeld. En het is op vrijdag om. Vrijdags ben je rond 1 uur ben je in Aalsmeer. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Nou, en dan ga je wat eten en dan wordt het een en ander voorbereid. En dan lopen er een paar mensen rond met een accordeon en een gitaar en een leuk hoedje op. En het zijn geen Roemenen hoor, het zijn gewoon Nederlanders. Maar die zingen yeah. dan een beetje en dan kun je een kopje koffie krijgen en zo. En dan ga je die zaal in vrijdagsmiddags, let wel, vrijdagsmiddags. Ja. Yeah. En dan komt Linda aan, en die uh, zegt even hallo tegen het publiek van tevoren, is er een hele leuke gast, dat is de warm-up. Ja, natuurlijk, dat is die, die jongen die dan moet zorgen dat er een leuke sfeer is. En dan kom je dus in 10 vakken te zitten, elk vak telt 100 mensen, van die 100 mensen per vak zijn 50 mensen die spelen. 50 mensen die gewoon introduceren zijn, dus ik zal maar zeggen vakkenvullers, yeah. letterlijk. Ja, yeah, dat was ja, jij en dan dus. Begint, en dan begint het spel, yeah. en dan moeten die mensen die meespelen op een knopje duwen, en dan krijgen ze nog een uh, prijs per, uh, uh, per vak, wordt nog een keer getrokken. En dan krijg je tussendoor een beeld, krijg je meneer Massini. En die, uh, die zegt dan dat hij hoopt dat het geld op een leuke plaats terecht komt, En hij gaat nog niet verraden waar dat naartoe is. Ja, nogal wie het is, want het is vrijdags. Maar dan, uh, en dan zegt Linda, oh wat leuk dat u gewonnen heeft. Maar je moet nog eens opletten, Linda zegt ook nooit de plaats waar dat dan gewonnen is. Want daarom zegt, waar staat Gaston of waar staat uh, uh, Kerst, van waar is mijn fiets? Of weet ik van wat. Ja. <laughs> en, alsof het een verrassing is. Nee, nee, zo werkt het niet. Want men, daar weet het niet. Immers, het is vrijdag en niet zondag. Ja, precies. Nou, en uh, toen had het hele spel toch al 3,5 uur geduurd. Toen Och. Was, en, ja, toen was die meneer met zijn eerste bieding bezig. Och. En uh, uiteindelijk heeft dat hele spel uh, van smiddags tot s avonds 8 uur geduurd. Dat was omdat het de eerste uitzending was. Dus je was geradbaard toen je in huis kwam. Ja, precies. En wij kwamen uit Romond met, uh, met een heel gezelschap. Ja ja dan ja, ja. dan moet je nog naar huis oh. ja dan moet je nog naar huis dat is ja. en wie deed er mee uh, een kennis van mij. En uh, die had op dat moment geen vervoer. En hij zei, ga mee, uh, dan uh, maken we een gezellige dag. Het ja. was eigenlijk ook de bedoeling geweest dat we heel gezellig naderhand naar Amsterdam zouden gaan. Oh ja, nog even, maar ja, dat, uh, dat, dat, toen was nou, toen. Niet was de even, gewoon ja. heel even Amsterdam in. Ja. Heel even stad of zo. Ja. Maar dat uh, Nee, dat kwam er dus niet van. We waren blij oh. dat we s'avonds om tien uur in remont waren. <laughs> en, echt, uh, en, die, en die kennis lint, van jou, maar. heeft hij nog wat gewonnen? Nee, ook niet. Ja, hij kreeg een... Uh, een uh, een waardescheck van uh, een of ander uh, motormerk of zo. Die kun je dan op meerdere plaatsen inleveren. En dan kon die de nieuwe winterbanden om, om zijn motor uh, laten zetten? Ja, nou, in ieder geval... Die, de, de man die uiteindelijk gespeeld heeft in, dat, uh, in die specifieke uitzending... Ja. die heeft minder gewonnen dan iemand die in een vak zat... Die, uh, twicker, oh. waar twee keer prijs was. Want er was één oh. iemand die won 35.000 plus 10.000 plus nog iets. Oh. En die man die speelde, dat was een... Uh, ja, een beetje brani en, en die, ging dan, die zat op geen moment op twee ton. Maar hij ging door, want zo was hij wel. Ja. ik geloof dat hij met 29.000 euro naar huis toe ging. Nou, ja, toch Toen ook was natuurlijk niet een onder. Voor een, zoals de mensen denken een half uurtje spelen. Maar wij gingen met niks naar huis. En we zaten daar zes en een half uur. Maar je had een waardescheck voor hoeveel? Uh, die kennis van mij had een waardescheck van 150 euro. Dus van 100 oh. euro en voor 50 euro. Oh, nou dat is nog niet onaardig. Nee, maar ja, de week erop kreeg iedereen een, een snorfiets. Potverdorie, <laughs> Peters. zat jij in de verkeerde week in het publiek? Nou, ik, ik, ik had sowieso niks gekregen, want ik was introducee. Oh ja, maar ja, ja. En dan had je nee, recht. Nee, ik vind dat je ik recht had re gehad op een halve snorfiets. Ja, precies. Dat vond ik ook. Nou, als hij de snorfiets had gewonnen, had hij er s'avonds mee naar huis gaan. <laughs> ja, precies. Dan was dan jij wat eerder weggegaan. Ach, ach, ach. Nou, ik vind maar, het wel leuk om even te horen hoe het, uh, het zo'n ja, beetje in zijn werk het, gaat. Het wordt dus inderdaad op vrijdag opgenomen. Hey, maar de, en dan is het dus niet dat je in de studio dat er een filmpje wordt ingestart. Maar dat wordt dan gewoon op zondag dus te passen inge... Ja, Dat wordt op, op zondag en dan wordt dat natuurlijk ja. gedupt. Dus uh, dat wat zondag opgenomen wordt, dat is inderdaad live. Ja. En dan laten ze dat uh, zogezegd ook in de studio zien. Maar dat, dat heeft de kijker thuis niet in de gaten. Want ik zie mezelf op dat moment gewoon ja. in het publiek zitten. Ja. Nou, ik, ga, ik ga dat toch eens uh, terugkijken. Ik ga het programma toch een keer kijken. hoor. Ja, kijken waar het dus knipje zit. Van Linda zal nooit communiceren met die mensen die thuis zijn. Nee. Dat doet ze niet. Nou, ik, ik, ik hoop alleen niet dat ik nu uitgesloten ben van verdere deelname. Dat denk ik wel. Ik denk nu jij de geheimen van de backstage van de postcode loterij. Ik denk dat ze nu mee zitten te schrijven dat niemand die Peter heet mag ooit nog weer meedoen. Ben en, ik ben blij dat ik, een, dat ik een valse naam heb opgegeven. Ja, en als, het, als, als dan uh, een Peter toch mee mag doen, dan krijgt hij geen snorfiets. Nee, nou, dan dat geef mij de auto maar, dan praten ja. we ergens meer over. ook voor. Oké, dankjewel hè, voor je ja. uitleg. Hij hey, is gedaan. Goedendag. 0800 1121. Christy, goeienacht. Hoi. Hallo. Um, ik heb nog een kleine aanvulling op dat muziekje van Nachtvluchten. Ja. En ik denk, het is toch altijd leuk als je weet wie dat gecomponeerd heeft. Ja. En dat is Jeroen Kuitenbrouwer. Oh. En die heeft inderdaad een reclamebureau in Utrecht. Ah. En, nou ja, ik, ik vond het zelf ook een geweldig leuk melodietje. Ja. En... Toen heb ik inderdaad met Nora gemaild, dat is al meer dan elf jaar geleden geloof ik. Oh, oh zo, lang zo lang al. joh. Ja, ja, dat bestaat. En wel. hij zegt, hoe, hoe kan ik nou aan dat muziekje komen, vind ik het zo leuk en zo. En toen heeft ze het helemaal verteld, ook inderdaad dat haar broer die piloot is, dat, dat die stem heeft ingesproken. En, um, maar ja, en die Jeroen die heeft voor heel veel Radio 1 Tunes gemaakt. Ja, de naam komt me bekend voor, maar... Het is ja, ook... en, maar, en er is ook een heel cd'tje van, maar daar staat toevallig dat nachtvluchten weer niet op. Oh. Oh. En dat vond ik wel heel jammer. Maar ja. een heleboel andere tunes heeft hij wel gemaakt voor Radio okay. 1. En die staan wel op zo'n CD'tje. Maar Noor was zo ontzettend vriendelijk. Die heeft mij een bandje opgestuurd met die, met die tune erop. Schattig, hè? Een cassettebandje? Ja, Ach, nog, is ja leuk. dat is nog wel 11 of 12 jaar geleden dat ik dat gevraagd heb. Ja, En als het 11 12 jaar geleden is, waarom weet je dan die naam Jeroen Kuitenbrouwer nog? Ja, ik vind als iemand zoiets moois kan schrijven... Dan onthoud je nou dat... sla je het even op. Ja, dat was, moest wel even terugkomen, hoor. Ja. Wordt ouder in je geheugen, wordt een beetje zwakker, natuurlijk. Nou, het is maar, er weer, hoor. Maar het kwam weer terug. Okay. Ja, nee, ik denk, dat moet ik weten. Ik ja, dankjewel. dank je wel. Ja. En nou, dan, ik, nee, ik vind het echt leuk, want ik gun die man dat zo. Als je ja. zo mooi kan schrijven, denk, dan moet je ook weten wie het heeft gezien. Even met naam en toename. Ja, dat mag ook, mag ook best even. Nou ja, dank je wel daarvoor. Hey, ik had dus ook die... nog een vraagje. Ja. ja als dat mag. Jazeker, daar zijn we voor. Ja, ehm... Ja. Um, ik ben altijd zo ontzettend benieuwd hoe, de, hoe dat nou gebeurt met het kijken- en luistercijfers. Ja. Want ik wil, ja, als ik kan wel ongeveer schatten hoeveel mensen er op een plein zijn, dan kun je tel je stukje, kan ik me allemaal goed voorstellen. Ja. Maar, en dan heb ik wel eens gehoord dat er dan mensen zijn die moeten dat dan uh, noteren of zo, of het wordt geregistreerd. Maar ik ken helemaal niemand, ik ken denk nee. ik mensen. Nee. Ik ken helemaal niemand die zoiets heeft of zo. En het komt me, ja, ik vind het vaak zo onwaarschijnlijk voor. Ik denk van, nou, als je mij vragen, dan uh, zou ik waarschijnlijk heel wat anders uh, invullen dan ja. die mensen die het. Uh... Nou, er is ook verschrikkelijk veel discussie over altijd. En ik, we hebben deze vraag uh, jaren geleden een keer behandeld. Ja. En uh, omdat ik toen, toen zei ik ook van ik ken niemand met zo'n kastje. Nee. En het kan toch niet zo zijn dat je nooit iemand iemand hoort of iemand hoort die iemand kent met zo'n kastje. Zo, dat, dat is mijn vraag. Ja, maar de... Misschien weet jij het zelf wel, omdat je bij de radio werkt. Ja, precies. Nou, toen Destijds belde er inderdaad iemand met zo'n kastje. En die, die vertelde hoe dat werkte. En die heeft me ook toen verteld hoe dat met de radio. En ik heb het daarna ook nog eens... Uh, want ik moet heel eerlijk zeggen... Ik maak nu, ik werk nu zo'n 17, 18 jaar bij de radio. En het, het, in, die cijfers interesseren me nooit. Want of ik het nou voor 10 mensen maak... of voor 100.000 mensen maak... ik, Ja, ik doe... Even goed mijn best, toch? Ja, natuurlijk. Dus het maar maakt mij het niet maar, maar de laatste jaren is natuurlijk ook het geld een hele discussie en en en. Uh, en dan ja. wordt het weer interessant, hè? Ja, dan is het. Je denkt aan die luistercijfers en zo, ja. Ja, dat je denkt van, nou ja, als ik uh, uh, de luistercijfers stijgen, dan is de kans minder groot dat je wegbezuinigd wordt op een gegeven moment. Dus dan ga je daar toch iets meer voor interesseren. En dus ik heb me dat wel een beetje uh, over laten voorlichten en. Um, ja, ik begrijp ook de discussie wel, want een goed onderzoek is altijd representatief voor de samenleving. Dus ja, maar eigenlijk mensen hebben ze een kastje, misschien hebben dan maar 50 mensen in heel Nederland. Nee, kastje. het zijn er wel iets meer, maar niet, niet heel veel. Het zijn er eigenlijk wel echt om representatief te zijn, is het eigenlijk te weinig. En dat geldt voor radio helemaal, want dat is dat. dat ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar er was toen nog steeds een schriftje. Dus ja. dan kreeg je een ouderwets schriftje en dan moest je gewoon gaan inschrijven... van wat je de afgelopen week of de afgelopen dag had geluisterd op de radio. Nou ja, dat zou jij, als ik jou zou vragen van wat heb je de afgelopen week geluisterd op de radio... dan zou je ook een beetje uit de losse pols... Ah, oh, ja, die en die, ah, oh, ja, die en die. En, nou, het, uh, elke nacht ongeveer. Dus ja, dan weet je, weet je dan het wel iets goed, beter. Ja, ja, ik zou het niet weten hoor, want ik luister toch wel heel veel verschillende dingen. Dus ja. ik zou dat toch een beetje inderdaad met een natte vinger invullen... Nou, een nacht is in ieder geval leuk, want er is geen reclame tussendoor. Nee, ze zouden, het zou wel grappig zijn als iedereen met zijn boekje... nou eventjes wel met dikke letters uh, de dus, uh, nacht, uh, nachtzuster invult. Ja, ook op het programma van Nora en zo. En dan straks, verdubbelen uh, meteen de luistercijfers. Ja. Maar het is, uh, nou ja, het is, um, ja, volgens mij is het een klein beetje achterhaald. Maar het kan ook zijn dat het nu net weer veranderd is. Want het blijft ter discussie staan en daar blijven ze natuurlijk mee bezig. En... Ik ken een paar mensen bij de omroep die daarmee werken. Dat zijn wel hele kundige mensen. die ook altijd precies weten. welke leeftijden er naar bepaalde programma's luisteren. en dat soort dingen. Dus, uh, dus ze zijn er allemaal wel heel druk mee. Maar de cijfers ja, ook, en dergelijke weet ik dan niet. Ik weet ook zo niet hoor welke leeftijd. Want dan, dan, als je dan hoor je bijvoorbeeld als je ouder bent naar Radio 5 te luisteren. Ja, hè? ja, ja. En als je dat nou toevallig niet leuk vindt. Ja, is, dan lig je wel een beetje dwars, Christy. Ja, hè? <laughs> maar wat luister je dan overdag? Um, ook naar Radio 1. Oh, Oké, okay. nee, dat mag ook hoor. Ja, mag dat ook? Ja, maar dan luister heel veel oudere mensen naar Radio 1. Ik weet niet hoe oud je bent. 60. Oh, dan ben je nog helemaal niet oud. Nee, ik ben niet. Nee, dan mag je eigenlijk geen Radio 1 luisteren. Dan ben je te jong. Maar ik moet boven de 50, moet ik eigenlijk geen Radio 1 luisteren. Nee, dat mag wel. Ja, mag wel. Ja. Nee, maar het is. Uh, ja, het, misschien is er iemand die. Uh, die luistert. die er meer in zit nog dan ik. die precies weet hoe het zit met. hoeveel mensen zo'n kastje hebben. en hoe het nu met de radiocijfers gaat. een bel dan even naar 0800 1121. Of als je zo'n kastje thuis hebt. Ja, dat vind ik. Ik vind het toch leuk. om even te horen. hoe dat dan. Uh, hoe je dat doet. En eventjes. Uh, Even kijken of we of ervoor kunnen zorgen dat bepaalde programma's opeens stijgen in waardering. Omdat je dat. Uh... Geef mij maar zo'n kastje. Ja, hè? Ja. Het lijkt mij ook leuk. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar je moet je het ook wel heel braaf altijd dan doen. Dan moet je het he? braaf opschrijven. Ja, precies. Nou, Christy, misschien dat, uh, dat ik nog tot een oplossing kom vandaag. Dank je wel voor je vraag in ieder geval. Jo. Hey, en, en voor je... Joost Kuitenbreijer. Jo. Jeroen. Jeroen, Jeroen, Jeroen Kuitenbrei. Kuitenbrauwer. Ja. ja. Dank je wel. Hoi. Dag. Jeroen Kuitenbrauwen, ja. 0800-1121. Marco? Hoi, hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hey, ik bel met het antwoord op de vraag van waarom de zeezout is. Oh. Ja, ik, ja. We, ik weet het al een beetje, maar als je nog een uh, toevoeging hebt... Nou, uh, in, de oceaanbodem, in de oceaanbodem zit sodium. Ja. Nou, dat komt dus gewoon uit de grond. Ja. Nou, heel diep in de aarde zit uh, chloride... Ja. Dat komt door middel van uh, vulkanen uit de grond. Ja. En die twee stoffen vormen samen uh, zout. Oh! Hey, wat nou, leuk? daarmee dus uh, het effect dat zeewater verdampt. En wat je vorige spreker al een keer zei, en zout niet. Nou, zo wordt je zee dus zout. Oh, wat grappig. Ja, ja. ik heb echt niet goed opgelet op mijn scheikunde vroeger. Maar... Of nee, natuurlijk. kunnen. Ik, ik heb het nooit ja. gehad vroeger, maar... Maar waarom is dit dan blijven hangen? Ik heb het net even opgezocht op internet. Echt waar? Maar je zit nu in de auto? Ik zit nu in de vrachtwagen, ja. De, maar heb je in de vrachtwagen zitten internetten dan? Maar op mijn mobiel. Oh, echt? Maar wel even, de, de vrachtwagen stond wel stil, toch? Nee, wij gaan oh. allemaal dat je thuis. Marco, dit We dingen tegelijk. Ah, doe niet zo griezelig. Nou, maar het is vier... Hoe laat was het? Vier uur morgens, er is geen kip op de weg. Nee, maar dan juist. Dan zit je te internetten en dan juist steekt er een hertje over. Ja, op de snelweg steek je die niet over, joh. Nee? Nee, en de voorkant van mijn vrachtauto Ah, uh, hou op Marco, bah. <laughs> ja, hey. nee, je hebt wel eens een moment die dan een, een uitwijkmanoeuvre... ...maar een keer er was een vrachtwagenchauffeur um, geweest in, in Zeeland... ...stak een konijn over, die gaat wel rukken aan zijn stuur. Ja, dat moet je niet doen, hè. En hij belandt dus op zijn kant het konijntje, dat draait zich... wij spreken nog even om, die zwaait met zijn pootje en die rent weer weg. Ach. En jij hebt geen hele zoontje in elkaar. Ja, maar heeft hij... het konijntje heeft wraak genomen voor al die keren dat jij dat oh, mijn voorkant van mijn vrachtwagen is <laughs> toch harder. Vooral de familieleden die oh. ook hebben gereden. Ach. Ach. Hé, Marco. Met... Ja? Ik krijg op de chat, uh, roept iedereen, het is niet sodium maar natrium. Want sodium is... is uh, de, de, in het Nederlands is dat natrium. Dus Oké, okay, een... nou ja, op internet stond het ja, uh, wel van, van Willem Weven was dat. Eigenlijk waar, oh leuk. Oh, dat daar, dat stond, het, ja. daar stond dus sodium in die tekst. Het zijn echt concurrenten op het gebied van vraag en antwoord, hè? De, ja, erg, hè, maar de, die had, heb je wel geholpen, dus. Nee, dat is ook leuk. En Marco? Ja? Um, hou jij van smurfen? Ik niet, mijn kinderen wel. Echt? Ja. Hoe oud zijn die? Eentje van zeven... Eentje van vijf en eentje van net vier. Jeetje, wat een kudde. Ik vind dat, ja, hang Het is net genoeg zo, hè. Pak net op de achterbank van de auto. Ja, dat is precies mooi. Nee, het is, ja, de, de, de smurvers zijn natuurlijk aan een comeback bezig. Er komt een smurverfilm aan. In het kader daarvan ga ik straks een spelletje spelen. Oké. Okay. Dus ik, ik bereid je vast voor... Ja? ...dat ik straks een spelletje ga spelen. Oké. Okay. Dan, dan weet je het vast. Dan misschien okay. moet je de vrachtwagen even stilzetten, want het is zo'n uh, leuk spel... dat je misschien afgeleid wordt en misschien 17 uh, konijntjes rijdt. Ja, ik zal het proberen om te ontwijken in ieder geval. Ja, doe dat in ieder geval maar. Nee, maar um, uh, uh, voor jou, Marco, uh, geldt het dan niet, want jij hebt je airtime al gehad vannacht. Maar als je mee wil doen aan het smurferspel... Wat, ja. wat eigenlijk inhoudt dat, uh, dat, dat je in staat moet zijn... om in plaats van werkwoorden het, uh, een vervoeging van het woord smurver te gebruiken. Dan moet je me nu even... Uh, hoe zal ik dat doen? Uh, ja, doe maar gewoon bellen op 0801121. Dus 0801121. als je mee wil doen aan spel straks. En uh, Marco, jij bedankt voor je bijdrage op het gebied van sodium of natrium en uh, uh, chloride. Ja, schijn dank. En We zijn allebei weer wat wijzer geworden. Dat dacht ik. Doe je voorzichtig? Ik doe dat. Oké, okay, dag Marco. Yo. Hoi. Doei. 0800 1121. Zazar? Um, goedemorgen, spreek met Wat Waver, dat krijg ja, ik niet voor elkaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar belde je ja, ja, over? Ik was uh, radio aan het luisteren en ik hoorde een vraag over uh, de verlichting van een vliegtuig en zo. Ja. Uh, ik vervoer zelf piloot en stewardessen op Schiphol. Ik ben nou ook aan het werk. Oh, en heb je nu een en, uh, bus vol ja. piloten en stewardessen? Ja, die heb ik net afgezet. Ik ben nou weer uh, op voor de volgende crew. Dus, uh, okay. het is aardig druk deze. Ochtend. En waarom maar hebben ik ze licht? Ik heb het even nagevraagd. Ja, het is uh, in eerste instantie voor de veiligheid uh, wat ik hoorde. Ja. Uh, voor het uh, landen en uh, stijgen, zeg maar. Uh, met. Uh, geen zicht of uh, slecht zicht zeg maar uh, tijdens het vliegen en dat ze wel gezien kunnen worden voor de toren zeg maar. Ah, okay. En uh, ze hebben ook verschillende soorten kleuren de collision lights voor het taxi voor op de baan dat ze kunnen gezien worden vanuit de toren en voor andere vliegtuigen die dan langskomen of uh, vanuit boven gezien kunnen worden. Ja, het is eigenlijk dus, heel logisch. Voor de veiligheid uh, is het Oké, okay. nou, hartstikke goed. Ja, het komt, uh, wat ik van de piloot hoorde, van dat het, uh, Ja, het komt van de scheepvaart, uh, de verlichting, zeg maar. Het, uh, dat zei hij tenminste, dat het vanuit de scheepvaart kwam. Ah, oké. Okay. Nou, ja. wat, wat fijn dat jij toevallig een kudde piloten en stewardessen aan boord had... dat je het ja, even ja, kon ja. checken. Hartstikke goed Klopt. van je. Nou. Maar goed, ik ga ook weer door. Jullie zijn ja. uitzending nog. Ja, werk ze hè. en bedankt. Dankjewel, oké. Okay. Goed, hoi. hoi. hoi. En uh, bellen hè, als je mee wil smurfen aan het smurfwoordenspel. Smurf dan even naar 0800-1121. En dat nummer kun je ook gebruiken als je rondloopt met een vraag of nog een uh, antwoord weet. En dan gaan we even naar het nieuws. Straks zijn we er weer. 0800-1121.